En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A4 naar Den Haag... tussen Roelevaansveen en Leidschendam, 12 kilometer. Daar is een busje met aanlangen over de kop gegaan. Daardoor is bij Leidschendam de rechterreis ook afgesloten... Verkeer kan ook het beste bij de Burgerveen omrijden via Leiden-Wassenaar over de A44 en de N44. Op de A12 Den Haag in de richting Utrecht bij de lunetten 2 kilometer door werkzaamheden. Daar is maar één reis ook open. Alternatief is om omrijden over de Parallelrijbaan. En op de N59, Zierikzee richting Hellegatsplein. Daar staat tussen Seroskerken en Zierikzee drie kilometer. Bij Gazelle zeggen we altijd, ga lekker fietsen! Maar met tassen vol frisdrank en wasmiddel is dat niet per se heel lekker. Daarom staan we vandaag met onze elektrische fietsen bij de Jumbo en Assen. Doet u daar vandaag uw boodschappen? Breng ze dan eens zonder moeite naar huis met een spontane proefrit. Bent u niet in de buurt, maar hebt u wel zin in een proefrit op zo'n elektrische fiets? Kijk dan op gazelle.nl voor de dichtbijzijnde Gazelle-dealer.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 4,5 minuten over twee. Welkom terug bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Tot half drie hebben we nog één gespreksonderwerp en dat is innovatie. Ja, want de topteams van Verhagen hebben gisteren hun plannen gepresenteerd. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie... vormde begin dit jaar negen teams... die ieder een topsector van onze economie vertegenwoordigen. Aan hen dus de schone taak om de minister te adviseren... over hoe hun sector tot verdere bloei kan worden gebracht... en hoe die kan blijven excelleren op de wereldmarkt. En daarvoor is vanaf 2015 jaarlijks anderhalf miljard euro te verdelen. Tot half drie praten we erover met Amandus Lundqvist... boegbeeld van het high-tech-team... Dan Meini Prins, lid van het Waterteam. En Han Gerrits, hij is oprichter van de Innovation Factory. Goedemiddag, alle drie. Goedemiddag. Ik begin met Han Gerrits. Eh, oprichter van de Innovation Factory, wat is dat? Een bureau dat organisaties helpt om innovatiever te worden. We maken software en we ondersteunen daarbij. Daarnaast ben ik hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Ja. En wat concrete voorbeelden waar die Innovation Factory dan mee komt? Uh, nee, wij maken zelf geen innovaties. We zorgen ervoor dat bedrijven zelf innovatiever worden. En dat doen we bijvoorbeeld in Nederland voor TNT Post, Randstad en wereldwijd voor Vodafone groep. groep. Hoe doe je dat dan? Even bellen van jongens, nieuwe plannen? Nee, en, nee, en wat je, je ziet is dat wel. innovatie is tot nu toe vaak weinig uh, georganiseerd opgepakt in veel organisaties. Behalve de traditioneel RD bedrijven die, die dat hadden. Uh, en je ziet er een enorme professionaliseringsslag is om innovatie binnen organisaties echt vorm te geven als bedrijfsproces. Je ziet ook dat er organisaties nu zijn die zeggen: we willen dat 30% van de omzet komt uit producten die niet ouder dan drie jaar mogen zijn. Ja. Is dat het, de definitie van innovatie? Dat kan. Er zijn, uh, dat is heel veel definitie verschillende van, van innovatie? Ik heb er ook niet één. Er zijn heel veel verschillende. Wat goed is om altijd even af te spreken waar je het over hebt. Uh, maar maar met zij definiëren dat als uh, nieuwe producten. Daarvan uh, moet uh, de omzet uh, van ons bedrijf moet voor minimaal 30% bestaan... uit uh, producten die niet ouder zijn dan drie jaar. Nou, als je dat als doelstelling oplegt... dan betekent het dat je continu op zoek moet naar nieuwe producten. Maar waar die hebben die bedrijven? hebben u dan voor nodig? Om dat proces mee vorm te geven. En daar hebben we software voor ontwikkeld. Om met name ook kennis en expertise en ideeën... die binnen het bedrijf al aanwezig zijn... om dat boven water te halen. En we zien, geef eens een voorbeeld name, van hoe nou, u dat doet. Um, uh, nou Het is eigenlijk webgebaseerde software. He, dus zoals, uh, het lijkt heel erg op Facebook... Uh, we werken met uh, um, vragen om ideeën te genereren voor een bepaald vraagstuk. Dus uh, we werken bijvoorbeeld voor Vodafone. En een van de vragen die daar is geweest: is: van uh, wat moet nou de nieuwe, het nieuwe product op dataverkeer zijn? En we vragen dan de medewerkers in het bedrijf om daarover met ideeën te komen. Het is eigenlijk een traditionele ideeënbus. Maar dan op een moderne manier, waardoor eh, niet alleen ideeën komen, maar mensen ook elkaars ideeën gaan verbeteren. En dat betekent dat kennis vanuit de hele organisatie naar boven komt. En met name bij grote bedrijven zie je dat er allerlei kennis al in hoofden van mensen aanwezig is, aan de andere kant van de wereld misschien. En die proberen we hier naartoe te halen. Want wat je ziet bij innovatie, innovatie is een leerproces. Dus iets wat je probeert te doen gaat niet de eerste keer goed. Het gaat ja. vaak fout. He, het gaat, we weten bijvoorbeeld van Edison dat hij 9000 lampen heeft gemaakt voordat hij die ene kon maken die succesvol is geworden. Ja. Uh, wat je nu ziet in grote organisaties, is ze doen iets, uh, ze komen erachter dat het niet werkt uh, en een half jaar later, ergens anders in het bedrijf, komt hetzelfde idee op en gaan ze het ook proberen om er ook achter te komen dat het niet werkt. Nou, wij proberen met onze software ervoor te zorgen dat dat dan uh, transparant wordt, waardoor eigenlijk het wiel niet twee keer uitgevonden wordt... maar nog maar één keer uitgevonden wordt. Uh, waar lopen bedrijven als het gaat om innovatie nou het meest tegenaan? Waar ze het meeste moeite mee? Nou, je ziet eigenlijk... Er, er wordt wel gezegd dat je, daar, uh, dat je drie belangrijke gebieden hebt. En uh, afhankelijk van waar je. En die moeten alle drie sterk zijn. Uh, het eerste is ideeën genereren. Innovatie begint met ideeën of met een nieuwe technologie, iets nieuws. Hebben ze de tweede... medewerkers afgestompt? Ja, bijvoorbeeld omdat ideeën nooit naar boven mochten komen. Of als maar uh, werd gezegd van uh, dat gaan we toch niet doen. Dus zo doen we het altijd. En dat is goed Precies. genoeg. Precies. Nou, ja. En wat je ziet met dit, met, ook met de middelen die wij inzetten, uh, wordt het transparanter. En zie je dat uh, uh, in een van onze klanten hebben gezien: een medewerker die een idee had, een medewerker die een idee had, al jarenlang had en het nooit aan zijn baas verkocht kreeg, laat staan aan de baas daarboven verkocht kreeg. Die kon het nu in één keer neerzetten en de hoogste baas van het bedrijf zag dat en zei van nou, dit moeten we direct gaan doen. En het werd geïmplementeerd. En dat betekent inderdaad dat ideeën makkelijker loskomen. Nou, de tweede fase is van idee tot een product komen. En je ziet dat met name als uh, grote innovaties zijn die uh, misschien concurreren met bestaande producten. Dat de bedrijven vaak moeite hebben om, dat, om die innovatie te realiseren. Uh, daar het bekendste verhaal misschien daar wel van is Hewlett Packard geweest. Waar ze Deskjet technologie ontwikkeld hadden. Maar er moest een printer meegemaakt worden. Dat heeft twee jaar geduurd en die printer die kwam er alsmaar niet. Dat was ondergebracht in de laser. Jet tot, nou, tot dan toe waren alle printers LaserJets. Um, en wat, ja, die mensen van die LaserJets die vonden eigenlijk, ja, deskjet technologie, het is eigenlijk minder goed, minder mooie kwaliteit. Stel je voor dat mensen er een gaan kopen, dan kopen ze minder LaserJets. Dus we gaan, die had niet zo'n motivatie om dat product te ontwikkelen. Uiteindelijk is dat team uh, 200 kilometer verderop apart gezet, en binnen twee maanden was die printer. Ja. Dus maar mensen, mensen zijn dan ook bang dat ze met zichzelf gaan concurreren. Ja, de cannibalisatie ja. Ja. van op bestaande producten. Ja. Ja. En het derde deel waar, moe, waar bedrijven moeite mee kunnen hebben, is het verspreiden van de innovatie over de hele wereld. Ja. Ieder team dat er waar sprake van is, bestaat uit een boekbeeld bijgestaan door mensen uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. En hier aan tafel ook Amanda die... Uh, het boekbeeld is van de high-tech se sector. Wat dacht u eigenlijk toen u daarvoor gevraagd werd? God, dat is een mooi terrein, eh, daar is nog wel wat te halen. Of Wat dacht u? Nou, het, het, ik denk dat het iets makkelijker was. Ik was al uh, voorzitter van de uh, High Hightech uh, Systems Platform. En dat ligt een beetje in het verlengde. En als je dan ook aanzegt, dan was ik zojuist aangetreden. Mm -hmm. Ja, dan was er dan op een gegeven moment vragen van... Mm. wil je nu dat als boegbeeld fungeren eigenlijk voor de hele industrie-sector... inclusief materialen? Ja, dan kun je eigenlijk alleen maar ja zeggen. En, dat, maar, en daarbij is het ook heel leuk. Hè. Maar als je al in zo'n sector werkt en in de positie dat u dat doet... heb je natuurlijk al automatisch ideeën gehad van joh, als we daar nou eens mee aan de slag konden, of daarmee, of was dat niet zo? Nou, het is meer van, uh, wat zouden we nou met elkaar moeten doen? Want het is niet één sector waarbij je zegt, dat is heel monogaam. Ik bedoel, het hoort allemaal nee. bij elkaar. Nee. Het is heel gevarieerd. Ja, wat, feitelijk... wat zit er allemaal in, nou, nou, ja, in hele sector, De uh, chipindustrie, uh, zeg maar, NXP, ASML, uh, MRI-scanners, Virus uh, yeah. Medical Systems, uh, Fokker, uh, vliegtuigen, DAF, uh, zeg maar, vrachtwagens, uh, Tata Steel, uh, het maken van, van het staal. Dus dat is nogal gevarieerd. Dus dan kun je niet even zo zeggen. Nee, als we dat nou met elkaar doen, dan, dan gaat het veel beter met Nederland. Wat wordt er dan wel van u verwacht? Nou, je moet dus heel veel praten en heel veel luisteren eigenlijk naar alle innovatieprogramma's eigenlijk die er in de afgelopen jaren eigenlijk allemaal ontwikkeld zijn. En gelukkig is dat ook het geval geweest. Er zijn een heleboel publiek-private partnerships... in de vorm van een, een materiaalinstituut. Hè, of een embedded system instituut. Hè. Dat gaat over software, die eigenlijk in apparaten, zeg maar, de nodige functies uh, vervullen, zodat ze die apparaten. Intelligent worden. Dus, dus dat soort instituten zijn er allemaal. Een Holst-instituut, die gewoon zeg maar voor een, voor een heleboel bedrijven eigenlijk heel specifiek onderzoek doen. Dat zijn publiek-private instituten waar eigenlijk voor een deel met overheidsgeld zeg maar kennisinstellingen samen eigenlijk met het bedrijfsleven zeg maar zaken ontwikkeld. Maar bijvoorbeeld ook zeg maar in de automobiele sector of in de, in, de, in de automotive sector. Als je bijvoorbeeld gaat over connected cars, dus dat je auto's met elkaar wil laten communiceren, dus dat je dat je ze uiteindelijk wil laten rijden zonder dat je zelf hoeft te besturen. Ja, Dat is natuurlijk niet iets wat je alleen maar in Nederland doet. Dat is iets wat je gewoon internationaal met elkaar moet afspreken. Maar u heeft net even een korte schets gegeven van wat voor bedrijven er allemaal mee te maken hebben. Hoe kan er dan van u verwacht worden, eigenlijk dat u in een paar maanden met een behoorlijke visie voor innovatie voor die sector terechtkomt? Nou, omdat voor een groot gedeelte, wat wij noemen uh, er al roadmaps ontwikkeld waren. Hè, dus die roadmaps, dat is feitelijk zijn dat uh, ja, toch een beetje de ideeën waar gaat de technologie nou heen. Hè, even, en die zijn er op verschillende niveaus. Voor die verschillende sectoren. Bijvoorbeeld voor de luchtvaartsector zijn die ontwikkeld. Dus samen eigenlijk met fokker en Nederlandse en uh, maar naast landen. elkaar leggen. Die leg je punt 1 naast elkaar. En daar moet je zorgen gewoon dat die roadmap's dan ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Maar het gaat niet alleen om research and development. Hè. Er zijn veel meer aspecten. Bijvoorbeeld er zit een heel belangrijk aspect zit eraan... ten aanzien van uh, onderwijs en arbeidsmarkt, om het ja, zo te noemen. Dat is even over de uitkomsten. Okay. Ja. Maar ik wil even graag van u weten hoe op dit moment in Nederland... die high-tech sector ervoor staat. Want nou, we dachten ja, altijd, hè, u noemt nog niet de minste bedrijven... Ja. ASML, Philips, noem maar op, Fokker. Hoe nou, gaat het? het? Kijk, het, het gaat, op dit moment gaat het eigenlijk als steengoed, dus even dat is ook tegelijkertijd ook het een dilemma. Alleen niemand kent die bedrijven. Wel een DAF en wel een Fokker, zeg ik even. Al maakt hij natuurlijk nu op dit moment voornamelijk modules eigenlijk voor de luchtvaartindustrie. Uh, maar de meeste bedrijven, ik ken men niet. Men weet niet wat NXP is, men weet niet wat ASML is. Maar er zou geen iPhone en geen iPad in, uh, zeg maar, in de hele wereld zijn... als, uh, als zij hè, met hun lithografie, niet de mogelijkheid hadden gegeven... Hmm. om die chip, hè, dus die, die wet van Moore, verder te ontwikkelen, om het maar zo te noemen. Maar goed, het feit dat ze niet bekend zijn, dat wil niet zeggen dat het niet goed gaat. Nee, dus het gaat uitstekend. Hè? Dat, zeg ik eigenlijk ja. dat wil ik eigenlijk even proberen. Maar Waar we, we horen toch knelpunten? steeds... Ja. ja, er zijn knelpunten. En die knelpunten die liggen met name van de beschikbaarheid van kwaliteit. Personeel. Er moet heel veel onderzoek gebeuren, als zodanig. En die onbekendheid die maakt het ook dat er veel te weinig mensen eh, eigenlijk beta en techniek gaan studeren. Uh -huh. en, en, wezen, en degene die het dan nog een keer studeren. Hè, dus we, en we praten echt over een tekort in de orde van grootte. Zeg maar, uiteindelijk in 2000, eh, zeg maar, in de komende tien jaar, even voor het gemak van zo'n 40.000 als tekort. Dat is ongeveer 10.000 op HBO-WO-niveau, en ongeveer 30.000 op, op MBO. Niveau. Dus dat zijn echt schrikbare de getallen. Want die mensen die klaar zijn, voor de helft gaan ze ook nog een keer werken. Ja, omdat ze zo aantrekkelijk zijn eigenlijk in de, in de bank of in, bij de verzekering ja. of bij de consultants. Of, hè? Ja. Uh, maar, maar, maar dit wat u zegt, dat wordt eigenlijk ook al de afgelopen tien jaar geconstateerd. Ja. En er is natuurlijk elke keer weer uh, geadviseerd om daar onmiddellijk met het onderwijs op in te springen. En kennelijk is dat dus niet gebeurd. Nee, maar dan, dan, dan moeten we met elkaar een aantal dingen doen. Er is niet een silver bullet, hè? laat ik dat ook gelijk uh, vooropstellen. stellen. Hebben jullie geadviseerd ook... dan op het gebied van onderwijs? We hebben, hebben een aantal dingen hebben gezegd. We hebben gezegd ten aanzien van uh, uh, het, het wetenschappelijk onderwijs. Hè. Probeer nou een keer te komen tot capaciteitsregulering. Hè. Even. En ook ga naar capaciteitsbekostiging. Dat is wat dat firma rapport eigenlijk ook min of meer aangeeft. Hè. Met name over bekostiging. En dat betekent dus eigenlijk van laat die mensen dat studeren... waar ook daadwerkelijk behoefte is. Hè. Dus toch een beetje luisterend naar wat er gewoon in de arbeidsmarkt gevraagd wordt. Om maar zo te noemen. Dat is eigenlijk dus het eerste. Daarbij is het ook... Niet eerlijk af en toe. Hè. Dus in sommige vakken, want er zijn gewoon dan veel te weinig contacturen. Als je gewoon een enorme overload hebt, bijvoorbeeld ten aanzien van mensen die allemaal rechten of allemaal economie of allemaal psychologie willen gaan studeren. Hè. Ik bedoel, dus dat is ook nog een keer unfair eigenlijk naar, zeg maar, naar de studenten toe. Dus dat is het eerste. Het tweede ten aanzien van het HBO, er zijn wat we noemen centers of excellence, hè, die we eigenlijk oprichten. En die moeten met name in die regio's eigenlijk zeg maar, opgericht worden samen met bedrijfsleven, daar waar het relevant is. En dat is met name in, het, in, in Eindhoven, in de regio Eindhoven en in Twente. In de Twente en, en daarna ook in de buurt van, uh, van Delft eigenlijk, hè, dus met in Holland. Uh, dat is het tweede wat je moet doen. Je moet een aanzien van uh, innovatief vakmanschap. En zoveel mogelijk eigenlijk in samenwerking met de Leidse instrumentmakerschool... zul je dus echt de vakscholen weer neer moeten zetten. Dus je moet ze feitelijk, uh, die scholen moet je uit... wat zou ik zeggen, de façade weghalen van de hogeschool, van het HBO... of van het ROC. Hè, maar gewoon ja, wat we vroeger HTS en MTS ja. noemden... Hè, als ja. ja Die moet je en gewoon daarom, weer herkenbaar ja. neerzetten. Dat is het eerste. En daarna maak dan ook gebruik van een heel veel kennis... die er gewoon bij de bedrijven zelf is. Laat je ook inspireren door wat we noemen bedrijfsscholen. Betata heeft er nog één. En die is zeer populair. Er krijgt echt heel veel mensen komen naar af Dat kun je ook regionaal kun je dat weer optuigen. En maak dan ook gebruik van de kennis die er gewoon zit... bij de wat oudere werknemer. Die dat graag wil delen met de jonge generatie. We komen zo nog weer even terug okay. op de high-tech. Ja. Ik ga nu even naar het water... Naar nou, mij prins. Uh, u vertegenwoordigt de ondernemerskant in het waterteam. en bent directeur van Priva, ook nog eens zakenvrouw van het jaar geweest, in 2009. Uh, Priva, wat doet dat? Producten en diensten leveren, vooral procescomputers uh, voor klimaatbeheersing. Uh, en dat, daar, die, die producten leveren we eigenlijk in twee markten. De ene markt is de glastuinbouwsector zijn we wereldmarktleider, hebben we heel veel te maken met het optimaal produceren. Dus het optimaal laten produceren van de plant, van, van, de, van de vrucht. Gecombineerd met minimaal gebruik van de energie en maximaal hergebruik van water. Dus dat is uw kennis ja. naar die watersector dat is de kennis Daar, naar daar de ligt water. het verband. Ja. En hoe zorgt u in uw eigen bedrijf nou voor innovatie? Ja, wij zijn... Kijk, sowieso worden wij natuurlijk enorm gedreven door uh, veranderingen in de markt. Hè. Dus ik zeg wel eens innovatie is niet iets wat uh, uh, opgelegd hoeft te worden. Het is een hele gezonde drive to survive voor ondernemingen. Dus je hebt het gewoon nodig, want anders dan red je het niet. En zeker uh, Nederland... u, heeft, u heeft mensen in dienst die zelf al iedere keer bezig zijn om te innoveren. Ja, wij zitten uh, in een van de meest innovatieve sectoren in de wereld. Dat is de glastuimosector. Uh, de bebouwde omgeving, dus onze andere sector... Uh, de bouwutiliteit, uh, uh, begint zo langzamerhand meer te innoveren. Dus daar begint beweging in te komen. Uh, zeker gezien de, de energie- en de, en de duurzaamheidsdoelstellingen... die er zijn uh, uh, in de wereld. Daarnaast uh, hebben wij dus om die reden... Een, uh, ja, je hebt gewoon een behoorlijke R&D-afdeling. Dus wij investeren iets van dus 18%, research ja, 18 ja. Procent van ons bruto omzet... wordt geïnvesteerd in R&D. En daarmee behoorden we een beetje tot de top in Nederland. Uh, we hebben een aparte innovatieclub ook ervoor. Dus we hebben het ook apart georganiseerd. En dat is ook de beste manier om dat voor elkaar te krijgen. Je hebt een beetje speelruimte nodig. En dat vragen we nou ook van de overheid. Je hebt gewoon een speeltuin nodig om dingetjes even uit te proberen. Zonder dat het gelijk een product is wat de markt uh, in gaat. Het hoeft niet meteen meetbaar succes te zijn. Nee. Het mag even duren. Ja, En dan mag ook je fout gaan. Ja, en daar leer je van. En inderdaad al die kennis die je dan uh, verzamelt in je bedrijf of in de markt. Of met samenwerking. Ja, dat komt in ieder geval op één plek terecht. Dan kwam je dus in dat waterteam terecht als ondernemer. Uh, hoe, waar begin je dan om te kijken wat, wat je moet gaan adviseren aan die minister? Waar begin je? Bij de markt. Dus dat was... Uh, we hadden toch wel een redelijk strak programma. kon ook niet anders, want het is natuurlijk maar een paar maanden tijd... Uh, dat, je, dat je daar actief uh, voor bent. Maar we zijn begonnen met de inventarisatie van... wat is nou eigenlijk de stand van, van vandaag... voor de hele watersector in Nederland... Hoe ligt het met de kansen in de wereld? Uh, en het draait natuurlijk ontzettend veel draait er om water. Kijk, energie, uh, daar zit al veel beweging in. Er moet nog heel veel gebeuren. Uh, maar... Mag ik het even onderverdelen, dat water. Want ja. ik denk, dat hebben we het over waterzuivering. Hebben we het over de maritieme sector. Waar hebben we, of is dat alles bij elkaar? Het was allemaal bij elkaar. Het heeft eigenlijk drie subclusters. Uh, je hebt watertechnologie, maritiem en delta technologie. Oké. Okay. En, dat de... en, en hoe staan we daarvoor in de wereld? Want ik denk dat we nog steeds de naam hebben dat we daar heel goed in zijn. Maar ik ja. weet niet of dat ook echt zo is. Nou, inderdaad. Dat is precies goed gezegd. <laughs> dus de wereldmarkt die ontwikkelt zich behoorlijk snel. En het is een, een, een gigantische markt als het gaat om veiligheid voor water... en met name ook water voor voedsel en drinkwatervoorziening. En we, we haken een beetje af. Dus je ziet eigenlijk de, de, de potentiële groei in de wereldmarkt... en de watersector van Nederland heeft steeds meer moeite om dat tempo bij te houden. om voorop te lopen. Ja, dus die ambitie we die we ook hebben neergelegd met elkaar voor 2020... is om in ieder geval uh, weer goed aangehaakt te zijn... met de groei die daar plaatsvindt. En dat betekent voor de Nederlandse watersector... gemiddeld 10% groei per jaar. Dus dat is ook best wel ambitieus. Even terug naar meneer Gerrit. Ja. Uh, het is logisch natuurlijk, die sectoren die bedenken plannen. En het was ook de bedoeling, de uh, sky is the limit en uh, al, al dat soort dingen. Wat gaat er nou in de praktijk eigenlijk gebeuren met deze ideeën? Um ja dat, nou, dat moeten we gaan zien ja. denk ik uh, we hebben natuurlijk al verschillende initiatieven gehad die, die heel het, slecht verlopen die het innovatieplatform precies mensen. een van de dingen die mij misgegaan. altijd heel erg uh, interesseert of intrigeert is dat we nee kijk uh, wat goed is in de stukken ook is dat uh, voor innovaties ondernemerschap belangrijk dat wordt erkend wat ik vervolgens zie dat is uh, nu weer ook met de, met de, met de mensen. Uh, met het innovatieplatform 1 en 2 was dat. Uh, we maken in Nederland geen onderscheid tussen ondernemers en managers. Voor innovatie heb je ondernemers nodig... Uh, ik zie dat er altijd heel veel managers bij betrokken worden. Uh, ondernemers zijn mensen die voor eigen rekening iets nieuws maken, risico opzoeken, iets durven. Dat is voor innovatie de houding die je nodig hebt. Managers zijn mensen die uh, op het op proces de zaak wil maken. Ja. Uh, en ik denk dat het zou heel goed zijn om er wat meer ondernemerschap en dat doet dus, ze dus goed in die topteams, omdat daar ook altijd die ondernemers bij nou, betrokken zijn? Nou, nee, dat zijn. zeg ik net. Ja, er zijn nu wel ondernemers bij betrokken... maar de voormannen zijn op één na volgens mij allemaal managers. Terwijl we prachtige grote ondernemers hebben in Nederland. Dus, ook dat, dus de topteams gaan ook niet werken, zegt ik u denk. dan? Ik weet niet. Nou, dat gaan we zien. Ik zijn nu niet. Nou, wat, nee, bij, ja. wat ik wel heel uh, boeiend vond, uh, eigenlijk de eerste keer dat we bij elkaar kwamen... je hebt de, de, de, het boegbeeld natuurlijk, dat was bij ons Koos van Noorn... Van, en uh, van Oort is het, is uh, van baggerwerk ja, en dat soort ja, van het grote water. Ja, precies, Het grote water. Ja. Dan hebben we uh, Annemieke Nijhof. Uh, zat er bij DG Water. namens het ministerie. Dus dat was de overheid vertegenwoordigd. En Niek van der Giezen, die was dan uh, namens uh, het onderwijs de Universiteit uh, TU Delft. Uh, en toen Annemieke die zegt uh, tijdens de eerste sessie van uh, we gaan een mooi plan maken voor de watersector. Uh, maar er is geen geld. Oh. Daar sta je ook even met je mond voor dus uh, En eigenlijk was ik daar heel blij mee. Want dat geeft namelijk ontzettende frisse kijk uh, op je hele sector. Kijk, als je zegt van jullie krijgen anderhalf miljard meer... Hè, maar dat maar uiteindelijk, die anderhalf miljard die is er pas vanaf 2015. Ja... Dus vandaag is er in ieder geval geen geld. Nee. Wachten tot 2015 is geen optie, want de wereld er door. Plus dan tegen die tijd moet je ook nog maar zien hoe dat gaat lopen natuurlijk. Dus wij hebben eigenlijk wat er dan gebeurt. Eh, ondernemers moeten uiteindelijk het toch weer zelf betalen. Hè. Dus je kan wel anderhalf miljard meer uitgeven. Maar het komt toch weer terecht natuurlijk bij ondernemer Nederland. En het is veel beter om die agendas eens een keer goed bij elkaar af te stemmen. Dus door die, die drie O's met elkaar aan tafel te zetten... en duidelijk te maken van dit zijn de marktkansen, hier staan wij vandaag. Uh, daar de, zien de drie wij, O's is ja. overheid, ondernemers ja. en, en, daar, en onderwijs. En daar ja. zien wij naar de toekomst toe echte kansen om te groeien internationaal. Maak je een soort agenda, die agenda hebben wij ook gemaakt... We hebben de thema's benoemd. En wat je ziet is dat vanuit de sector vandaan al die kennisinstituten en de universiteiten... En het bedrijfsleven, maar ook de overheid. Dus de overheid. de Hoeft geen geld in te steken dan. Dus het M wordt gericht op elkaar. Meneer Loenkwist, uh, had, u, had u wel uh, bij de eerste vergadering nog een centje te verdelen, of was dat ook uh, straalhand? Nou, ik wil even nog een stapje terug gaan. We hebben in de eerste instantie gezegd: van ja, er is. Uh, dus die innovatieplatforms, daar was ook niets. Hè? Even, nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, met name niet ten aanzien van innovatieplatform 1. Hè. Daar zijn, feitelijk is, daar zijn we daar begonnen met wat we noemen sleutelgebieden. Ja, even. Ja, dus dat is eigenlijk de eerste keer dat we dat we eigenlijk zeiden van joh, probeer nou eens een keer ja. uh, zeg maar, om te gaan eigenlijk van ja, te ontwikkelen van achtergestelde gebieden naar uh, uh, zeg maar toch eigenlijk daar waar je goed in bent probeer dat naar nou te versterken want dan trekt dat de rest mee. Even, dat was eigenlijk het, het idee wat erachter zat. Um, uh, ja, en dat, dat, dat is wel degelijk, is dat daarna opgepakt? Dat zie je ook, hè? want dat is daarna, zeg maar, als je kijkt bijvoorbeeld naar BrainPort, hè, is dat toch een beetje eigenlijk daar. Ja, maar op even te naar de situatie van nu. Eerste, dat is het eerste. Ja, maar dat wil ik toch even proberen even recht te zetten. Daarna, dit is het vervolg, is eigenlijk dat we nu zeggen: we gaan met topsectoren aan de slag. Oftewel, nou, zet nou voor zoveel mogelijk, de, zeg maar, de ondernemingen, het bedrijfsleven eigenlijk aan het woer. En ja, dat gaat inderdaad over het grootste. Bedrijf, en dat gaat over het MKB. Dus dat is allebei, om het maar zo te noemen. Uh, dus dan moet je ook allebei de zorgelijk mee laten praten. Maar je moet natuurlijk het grootbedrijf bedrijf even uh, niet onderschatten. Daarbij is dat zeer innovatief. Als ik praat eigenlijk met name in de high-tech sector... dan gaat het over hele grote bedrijven. He, dus die zeker soms wel tot 20% ja. eigenlijk aan R&D doen. Uh, zich langzaam maar zeker soms ontwikkelen tot wat we noemen kopstaartbedrijven. He, dus eigenlijk dus wel de hele ontwikkeling doen. De research in development. He. Maar voor een groot gedeelte het innovatief eigenlijk uitbesteden... eigenlijk bij het midden- en kleinbedrijf. Ja, en dus dat daar ook steeds meer gevraagd wordt om bij te dragen... In die innovatie. En dan gefinancierd. En je ja, gefinancierd. De, de financiering. Die, de financiering van die research en development, daar schort het vaak aan. Nou ja, dat is dat dus was... hetgeen waar je de hele tijd naar op zoek bent. En uh, heel veel MKB-bedrijven, maar trouwens ook een Thales en ook een Fokker... Ja, die kijken met heel veel eigenlijk, weemoed op wat ze vroeger noemden de TOC. Ja, dus dat is te dat technologisch ontwikkelingskrediet, hè, om het even zo te noemen. Want niemand heeft er bezwaar tegen dat als ik een succes heb... om dat uiteindelijk in de markt om weer terug te betalen. Maar de minister heeft nu gezegd dat hij 500 miljoen ja, ja, extra dat gaat is investeren miljoen, in... in hè, ja, Mag ik even nog naar mijn uh, Prins over het water? Wat zijn nou specifiek jullie aanbevelingen geweest aan de minister? Ja, wat heel, dus echt, daar is water natuurlijk best wel een beetje uniek in. Uh, de Nederlandse overheid is een van de grootste opdrachtgevers... als het gaat om waterprojecten. He, dat is bijna 7 of 8 miljard per jaar. Je hoeft maar, al is het maar 1, 1 of 1,5 procent... van die 7 of die 8 miljard per jaar... Uh, de, apart te benoemen als zij... hier mogen jullie innovatieve projecten voor doen. Dus normaal gesproken bouwen we een dijk op die manier. Maar dat kleine stukje oh. laatste dijk... dat gaan we eens een keer op een nieuwe manier doen. Uh, en, en dat op die manier ook te stimuleren... bij alle... De, overheden, de inkoop die de overheid als het ware, zelf doet ja. om daar innovatie in toe ja, te laten. Ja, en dat is dus een stuk van, van dat fonds of dat geld wat wij dus nodig hebben... om in ieder geval ervoor te zorgen dat de overheid een launching customer wordt. Maar wat je ook ziet is dat over het algemeen... Eh, de ambtenaren die dat, die dat inkopen of die daar besluit over nemen... best wel goed weten wat er natuurlijk allemaal mogelijk is... en ook wel de partijen kennen en zo, maar het risico vaak niet durven te nemen. Op het moment dat je het apart benoemt... Krijg je, krijg je een soort ambtenaren met uh, leffonds, hè, noem maar even wat... waar een ja. stukje risicodekking zit, wat natuurlijk geweldig gaat werken... Hè, en een steun in de rug is voor degene die uiteindelijk dat uh, besluit wordt te nemen. Jullie uh, als sectoren hebben allemaal uiteindelijk een, een, een lijstje uh, gemaakt... Zou het niet eigenlijk uiteindelijk mooi zijn als dat grensoverschrijdend zou werken? Namelijk dat je ook nog eens met elkaar een soort van beleid zou afspreken? Nou, dat, dat is ook wel gebeurd. Hè? Kijk, we hebben met elkaar, we hebben meerdere keer met elkaar zitten praten. En er zijn eigenlijk een aantal zaken waarvan we gezegd hebben, pakken jullie dat op. Bijvoorbeeld, als het gaat over nanotechnologie en over ICT. Hè? Dan hebben we als high-tech sector, omdat we daar toch het meeste mee te maken hebben, hebben gezegd, laten wij dat nou coördineren. En toen hebben we ook sessies eigenlijk georganiseerd, eigenlijk met alle andere sectoren bij elkaar. Om te praten bijvoorbeeld over zo'n thema, bijvoorbeeld over nanotechnologie uh -huh. of over ICT, uh, Over het biobased, eigenlijk economie. Daar heeft eigenlijk de, de sector chemie gezegd: dat zullen wij dan coördineren. En dat zijn een paar van die, die doorsnijders, eigenlijk, die door alle uh, zeg maar, uh, topsectoren heen gaan, als een soort innovatieas, om, om het maar zo te noemen. Dus dat is wel degelijk, is dat, uh, is, dat, is dat opgepakt. En daarbij zijn er natuurlijk wel, als het bijvoorbeeld gaat over uh, uh, publiek-private samenwerking, hebben we natuurlijk overleg gehad. Hè. Even, uh, bijvoorbeeld uh, veel overleg gehad met uh, het chemie en met uh, uh, life sciences, omdat daar soortgelijke uh, uh, zeg maar, zaken lopen. En datzelfde geldt eigenlijk voor water, ja. als het gaat over dit soort publiek-private instituten. Water raakt eigenlijk alle ja. sectoren. Ja. En of je nou over industriewater hebt of over de water voor de tuinbouw. Dat heeft heel veel dwarsverbanden. En water en tuin is wel heel sterk. Ja. Zoals bijna bij elke discussie, zeker op de radio... moet je op een goed moment constateren dat het tijd veel te kort is. We hadden rustig nog een half uur door kunnen gaan, ja. Toch is dat niet zo. We spraken met uh, de, de, de mensen van de topteams van minister Vragen. Dat deden we met Amanda Sloenkjes, boegbeeld van het high-tech team. Meini Prins, lid van het waterteam. En Han Gerrits, oprichter van de Innovation Factory. Ja. Allee hartelijk dank.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 De Verenigde Staten en andere westerse landen onderhandelen met de Taliban. Dat is vandaag officieel bevestigd. Volgens de Afghaanse president Karzai praten ze over een oplossing voor de oorlog die al bijna tien jaar duurt. De Amerikaanse VN-ambassadeur Rice zegt dat er duidelijke eisen zijn gesteld. De Taliban moeten de banden met Al-Qaeda verbreken, geweld afsweren en de grondwet respecteren. De tweede en laatste dag van het festival concert Het Sea is vanwege het slechte weer afgelast. Burgemeester Rabeling van Schouwen-Duiveland vindt het te gevaarlijk om het programma door te laten gaan. De organisatie van het festival staat achter die beslissing. Ook in andere plaatsen zijn festivals vanwege het slechte weer afgelast of uitgesteld. In Rotterdam heeft de politie een koperdrief op heterdaad betrapt. De man uit Maasluis had bij een spoorbrug bijna 500 meter koperdraad weggehaald. Hij werd betrapt doordat het storingsalarm afging. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij uh, Opium Radio. We zijn uh, met de wind meegevoerd en geland op Ter Schelling... waar het 30 ste Oerol Festival gisteravond is geopend. We zitten in de Stok okay met uitzicht op een ontstuimige Waddenzee. Ik zie witte koppen op de golven, rode koppen hier binnen trouwens... voor mensen die tegen de wind in hebben moeten torsen op torsen om hier te komen. Uh, tot half vijf aandacht uh, voor wat zich hier zoal op het eiland afspeelt... waarbij we overigens ook niet om het nieuws van de vaste wal heen kunnen natuurlijk... Tennis in Rosmalen, ik hoor het u denken, inderdaad dat bijvoorbeeld. Maar ook Weerman Halbe Zeilstraan, want die voorspelt veel zwaar weer de komende jaren voor Oerol. Daarover straks de directeur, creatieve directeur Joop Mulder. Verder een uh, voorstelling met naaimachines en een strijkkwartet, Een koektrommel, cacophonie, twee variëte-artiesten op zoek naar zichzelf. Oedipus in Egypte in een grasvlakte en 500 windinstrumenten. En over wind gesproken, de live muziek wordt straks verzorgd door Typhoon. Leuk, leuk bedacht vandaag. En nu aan tafel actrice Johanna Terstegen en regisseur Carina Kroft. Die maken de voorstelling Hiroshima Mon Amour. In een paardenmanege in Hoorn. We gaan het er straks over hebben. Even, eerst even de vraag. Hoe, la, hoe lang gaat jullie liefde voor Oerol voor eigenlijk al terug, Johanna? Uh, de liefde voor Oeral uh, viel samen met de liefde voor mijn man. Dat is 1995. Je, je hebt hem hier ontmoet? Of? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik had hem al ontmoet, maar hij ging hier spelen met Les Chameurs op Oerol. En zo ver, ver, kwam ik hier verzeld. Ja. En hoe uh... was die eerste kennismaking toen? Met Oerl. Ja, ja, ja, die, die was natuurlijk geweldig. Het ging over liefde. Nee, dat was echt heel leuk. Dat is mooi. Ja. Carine? Uh, ik ben een keer als stagiair hier geweest. Ik denk dat dat in 1999 was. Dus toen is het al een beetje begonnen. Maar toen was mijn belangrijkste taak passen op het kind van uh, de hoofdrolspeelster. Ja. En in 2003 mocht ik mijn eerste voorstelling maken met Nienke Laverman en Wende Snijders. En vanaf dat moment was het gewoon totale liefde op het eerste gezicht liefst op het eerste gezicht ja. en dat duurt nog steeds. En dat, ja, die, dat is een hele langdurige relatie. Oké, okay. nou, we gaan straks over die vrije voorstelling Hiroshima en Moer uh, praten. Uh, eerst even over de opening gisteravond. De dertigste editie op, op, geopend op het Groene Strand hier op, aan de westenkant van het eiland. Verslaggever Botte Jellema die was erbij en die nam het een en ander op... om te beginnen dat heel herkenbare geluid. Hier is het geluid van Alexander Roykoon. Voorzitter van de CER, lid van het comité van aanbeveling van atelier Oerol en trouwbezoeker van het festival. Oerol is een geweldige traditie geworden. Des te verwonderlijker is het dat juist deze fantastische traditie dit geweldige voorbeeld van cultureel ondernemerschap zo wordt getroffen door de recente maatregelen van dit kabinet. Het minste wat we kunnen doen is daartegen protesteren. Maar we moeten het daar niet bij laten en met elkaar afspreken dat we dit schitterende festival niet laten afpakken door welke overheid dan ook. Joop Mulder, oprichter van het festival, die schuldig is dat wij hier staan, geef ik nu heel graag het woord, Joop Mulder. En je wilt wat. Je staat aan het begin van een glorieuze toekomst. En wat Den Haag ook doet, het maakt niet uit. Ik heb het gevoel, als zij binnenkort besluiten om de stekker uit oorlog te trekken, dan hebben ze één groot probleem. Dat is namelijk dat de belangrijkste voorstelling die we volgend jaar neer gaan zetten, de nieuwe verkiezingen zijn. Ik geloof er niet in. Ik geloof er absoluut niet in dat men in Den Haag niet na kan denken, maar ze laten het consequent blijken. Wordt hier helemaal gestraven op het Groene Strand. Joop Mulder, hoe hoorde u? Ik hoop hem later hier in de uitzending hier vanuit de STOK okay live uh, op de bank te hebben. Dat later dus. Nu, muziek. Zijn uh, experimentele houding en zijn inventieve stijl... leverde hem in 2009 al een uh, zilveren harp op. En Denker, een poeet, een taalvirtuoos... Maar vooral ook een uh, graag geziene rapper. Hier is Typhoon. Die Marley die na laatenschap goed de voorganger als kerkgangers de dominee, want het is mooi geweest als duivelstaan kon gingen en ik heb love for extens. Welke pionieren volgen naar nou, dat volle ding. Kom bij die conjo, strooien door een vloed, soms zonbezonde dagen met regenjas of poncho. Ik kom zo dadelijk hier de double binnen, schop tafels omver, wat zal pa daarvan vinden? Nou, wij zijn goede zonen. Hoge bomen vangen Oosterse hoge tonen. Stroom van de monigen. Loof me ik mijn gelden, Bel de stromen en ik verloog mezelf. Heet hoofd, hou cool als de gang. Dit is voor rappers. Lief groep is een fans. Voel die. Hoe de plank of rap is over vangen ons batterijen zo niet mij. en ik brand los. Papa da da Papa da da Eeuwen generatie prachtbare van de Geplaatst in het lichaam van vader ten volste. Jong geleerd, oud gedaante. thanks voor de testcase. tijdflow, vloed, wolf. Breng je reddingsbest best mee. Geloof het of niet, met stikspitten, ik kleur ik in af vijf niet is het moeze na een zomers en nachtborens maken mijn dag dromerig. Proost op alle kraak van bewoners, Ga voor boerderij, eh, was daar mijn tempel. Laat me dansen tot het pijnder dan mijn enkels. Met mijn paar op Luther Vendros, muziek al genot. Ik ben gegaan waar hij nog niet geweest is, dat maakt hem trots. En iedereen weet waar de basis ligt, Als de vermoeden waar de basis ligt. En toch zijn we hier, ik ben en blijf ik liever, Peter Pan syndroom. Zonder uitgekoude toekomstplannen, ik leef in mijn droom. Papada, Papa, Ja, mooie bestand. Vrij voet, met de gitaar Dries Bels. Maar niet jouw eerste keer dat je, dat je op. op Oerol staat, hè? Uh, nee, uh, vorig jaar uh, heb ik uh, hier ook gestaan. En uh, was ik uh, focus op artiest, was ik heel erg blij mee. Omdat het, uh, ja, mensen toch wat meer van uh, hip -hop artiesten kunnen zien. En uh, ja, ook van mij natuurlijk. Ja. Onder andere met, met, met de Toen met, met de New Coquette. Ja, dat was te gek. Op, ja. het, uh, op het Groene Strand uh, met Stuff op Westerkijn. En uh, vakkenbrigade ook op het Groene Strand. Dus het was een uh, leuke, leuke uh, Oero-editie. Ja. Wat, wat, wat levert het je concreet op als je nou hier staat? En sta je dan uh, ontzettend in de belangstelling? En, en, en krijg je daardoor allerlei opdrachten of... Uh, Word je vaker gevraagd? Hoe weet je dat? Nou, wat leuk is, is uh, dat, dat door hier te staan... Zeg maar, komt een heel, heel nieuw publiek eigenlijk in contact met, met Mijn Onze Muziek. En ik denk dat dat de grootste, gro grootste winst eigenlijk is. Uh, het is uh, maar gewoon leuk om, om buiten je eigen kaders uh, op te treden. Ja, wat dat betreft, het is natuurlijk het is een heel experimenteel festival vaak. Uh, uh, het levert het je ook inspiratie op, wat dat betreft. Ja, enorm. Uh, ik ben heel erg blij dat, dat ik dit jaar weer, weer kon, uh, kon komen... in samenwerking met uh, nou, sowieso Urol, maar Marcel Hauge en uh, Harry Hamelink. De muziekprogrammeurs, die uh, uh, hebben, uh, ja, kan ik nu zeg maar van, uh, tijdens, tijdens Oerl. Uh, in de studio van Hessel ook, uh, ook experimenteren, zeg maar, met band. Dus uh, ja, er is genoeg, genoeg inspiratie. Ik bedoel, je, je hoeft maar naar buiten te kijken. Ja, kijk eens naar buiten, wat zie je? Ja, wat zie ik? Ik, ik, ik, zie, ik zie ruimte. Ik zie, uh, ik zie zee, ik zie uh, wind door de bomen. Er, er, er, is, er is zoveel om, om, om gewoon een prettig gevoel van te krijgen. En vooral rust van te krijgen. En ik denk dat dat het beginpunt is voor, voor, voor creativiteit. Gewoon rust en ruimte. Ja, dus dat album wat je deels bij Hessel gaat opnemen... dat krijgt ook een hele rustige uh, atmosfeer, of niet? Ja, het, het heeft... Uh, uh, nou, ik, mijn, mijn inslag is sowieso, zeg maar, wat, wat, wat ja, je kan het poëtisch noemen... maar uh, ik wil wat meer de folk kant op gaan, zeg maar wat bluesy in combinatie met hiphop... en dan kijken wat eruit komt. Dus uh, ik denk dat, dat, dat de sfeer hier op het eiland zeker daar uh, toe bij kan dragen. Ja. Okay. En je gitarist gaat meewerken eraan? Ja, uh, mijn gitarist is ook mijn producer, dus die is uh, in charge eigenlijk. Dus je dacht dat ik knoppen. Heb je er vertrouwen in? Zeker, ja. Ja, dat is te gek. Ja. Nou, fijn. Uh, straks ga je nu nog een keer uh, bij ons optreden. En uh, wat ben je deze week nog te zien qua, uh, qua Oerol? Zo, uh, mijn schema kijk ik niet uit mijn hoofd. Maar, uh, uh, Overal en nergens. Westenkijn in ieder geval morgenavond, 9 uur volgens mij. Uh, Groene strand met zwart licht en 24e in het Bos Theater om twee uur, denk ik. Oké, okay, Glenn, dankjewel. Typhoon, straks nog een keer hier in Opium. Uh, in Een uh, manege in, in Horen, Horen hier op Terschelling uh, normaal bevolkt door snuivende paarden. Nu het toneel van een liefdesgeschiedenis in Hiroshima, uh, Margarita Dura schreef ooit dat boek, Hiroshima Mon Amour. Alain Garnet, die maakte er een film van die ook, ook nog goed was voor een Oscar, als ik me niet vergis. En uh, anno 2011 maakt regisseur Car Carina Kroft samen met Johanna ter Stegen, Hiroshima Mon Amour op Oerol. Ja, wat was nou eigenlijk eerst? Was het eerst de locatie of was het eerst het stuk, Carina? Nee, dat was allemaal uh, tegelijkertijd. Het kvier... het, nou eigenlijk, Hiroshima, Mon amour, ik, sowieso denk ik altijd na over wat ik nog kan doen op Oerl. Er is altijd... Ben je daar het hele jaar mee bezig inderdaad? Nee, nou, altijd. Het, het hele jaar is overdreven. Maar ik, ik denk, ja, het is wel een van de vaste dingen om uh, veel over na te denken. Nee. En ik was vorig jaar, had ik geen voorstelling hier, maar ik was wel op het eiland. En ik had ook een plan... En uh, dat wilde ik met uh, Kees Resvies gaan bespreken. De, en op het moment de, de dat is dat, ik het, he? De programmeur, ja. ja. De, op het moment dat ik uh, het eiland opkwam en echt serieus... ik denk na een drie meter fietsen dacht ik... nee, het plan is niet goed, ik moet iets nieuws verzinnen. Dus dan heb ik hem me ook meteen gebeld. Dat wordt het in ieder geval niet, dus ik ga gewoon heel erg nadenken. En de week daarna ontmoette ik uh, Johanna... voor een lezing van een andere voorstelling. Mm -hmm. En uh, toen was er ineens... Volgens mij zelfs op het terugfietsen naar mijn huis... dus dingen gebeuren op de fiets, dat begrijp je. Ja, fine, fine. Uh, Ja, precies. Dacht ik ineens, het is gewoon Hiroshima Mon Amour... met Johanna Ter Stegen in de manege. En dat was meteen van het begin af aan het, het hele plan. En ik had... Hiroshima Mon Amour heb ik een paar jaar geleden al gelezen... ergens in een café. Toen zat ik meteen al op die laatste bladzijde te huilen... omdat mm. het zo mooi is en zo aangrijpend. Dus het is wel een van die stukken... die altijd al ergens op een plank liggen. Zo van, dat wil ik nog een keertje. Maar het is echt pas een plan geworden toen uh, Johanna in beeld kwam. Mm. En het was ook altijd zo, als Johanna nee zou zeggen... Dan, zou dat, dan, zou, en dan is het niet zo van, oh, dan zoek ik een andere actrice. Zo, het was dus... Johanna in ja. Hiroshima Mon Amour, ja, en het, niet uh, anders. Verantwoordelijkheid op uw schouder, mevrouw te Stegen... om te zeggen ja of nee, we doen het. Ja, ik mocht helemaal geen nee zeggen van haar. Ze kwam naar me toe en ze zei, ze, ik heb een voorstel... en dat kan je niet weigeren. Ik zei, oh, <lacht> nou, laat maar zien dan. Ja. Toen <lacht> zei ze, Hiroshima Mon Amour. Ik zei, oh... Nou, dan uh, gaan we dat doen. Zo is het volgens mij gegaan. Heeft ze, ook al, ze heeft ook al gezegd dat die manege dat dat het idee was. Nee, dat is niet helemaal waar. Misschien had je het wel. Maar nee, dat, van die manege, dat weet ik niet. Ik weet wel, toen, toen Carina zei van, wil je dat doen? Ik zei, ik wil wel naar Oerol, maar ik ga niet in een bed in een weiland liggen. Want ik vind het zo vreselijk om het koud te hebben. Maakt niet uit of ik nou speel of gewoon leef. Ik vind ja. het afschuwelijk. En, uh, en ik uh, heb ook het idee, de, de, uh, uh, hulde aan al die mensen die in de regen staan. En in de wind, Sabri, fantastisch. Ja, maar ik vind de, het, die het afschuwelijk. Ja. Dus de, ik dacht, ik ga dat gewoon zeggen tegen Carina, wel ergens binnen. En ik had niet aan de menezer gedacht. Ik dacht gewoon in een klein huiskamertje of op een boerderij of weet je wel zo. Maar toen uh, werd het de manege, dus ja. dat was jouw Ja, ik wist al wel de manege, alleen ik dacht... ik hou het een klein beetje open, hmm. want mocht ik die nou niet kunnen krijgen... dan moet ik toch op zoek naar een andere locatie. Ja, ik en, uh, maar ik heb die ook gekregen. Gewoon. Maar even over dat koud uh, hebben, want ja. je gooit in de voorstelling wel... Uh, ongeveer zes uh, Emmers water over Ja, maar het is hartstikke heet water. 21. Okay. Nee hoor, nee, nee. 21 Emmers water. Nee, maar de, je snapt het wel. Ja, ja goed. Uh, uh, even over het, het verhaal, want, uh, de, de, de film van Alain René... een hele mooie zwart-witte film, hoeveel vaker, met... met, met ja, met veel muziek en, en veel uh, artistiekerigheid uh, er, erin. He, toch, mag ik wel zeggen? Vind je niet? Uh, ja, kennelijk? ja, hangen. ja. D uh, dat zijn twee acteurs die daar die rol spelen van een vrouw, een actrice. Een Franse actrice die in Hiroshima is. En een man, een architect, getrouwd, allebei getrouwd trouwens. Die een kortstondige uh, affaire hebben. En in feite gaat het over die affaire, maar het gaat over nog veel meer. Maar twee acteurs, je wordt nu gevraagd om dat in je eentje te doen. Ja. Nou, toen ik, uh, toen ik Johanna vroeg, sorry dat ik dat, dat even. Ja, ja, ja. Toen ik uh, toen ik Goed. Johanna vroeg, was er nog steeds sprake van uh, uh, een Japanner. Hmm. Er was zelfs ook nog sprake van een paard. Uh, eerst is de Japanner gesneuveld en daarna het paard. Maar uh, uh, ik merkte op een gegeven moment dat de uh, de fantasie ging niet verder dan Johanna. Dus het was, ik zei, heb wel nagedacht over acteurs. En ik heb ook wel uh, mensen benaderd. En, ik, uh, en ik, ik merkte dat ik het uitstelde. En dat ik er niet echt fantasieën bij had. En dat het een beetje zo bleef hangen. En toen dacht ik op een gegeven moment, maar hoe komt dat nou? En toen dacht ik, ja, omdat de fantasie is... Johanna dus tegen speelt Hiroshima ja, Mon Amour. Nou, het is ook de, vrouwen, ja. de vrouwenrol. En de vrouwenrol, ja. is, Het gaat vooral over de vrouw in Hiroshima Mon Amour... En de man staat ten dienste aan wat er met die vrouw is gebeurd wat, in haar leven. Want de enige vraag, vraag die de man eigenlijk stelt is van je, je hebt helemaal niks gezien. Ja, in Ja, dat, dat, dat is nog niet eens zo aardig. Dat gaat, het gaat nee. niet alleen over die liefdesaffaire dus niet weten, het is haar hele het gaat liefdesleven. Gaat over, in ja, feiten. het gaat over de liefde en, en daar is de man voor nodig. Hm. En het gaat over een liefde die ze verloren is uh, in de Tweede Wereldoorlog. En door de affaire met de Japanner wordt dat weer opgerakeld. En van die Duitser heeft ze afscheid moeten nemen. En van de Japaner nemen ze ook afscheid. omdat ze getrouwd is. Dus het gaat over dood, verlangen, afscheid nemen. en, en liefde. Ja. Maar het is, de, de, de, de vrouw is de hoofdpersoon. Ook in de film. Ja, ja, ja ook in de film. Dus het is niet de erg. De is hem... echt heel erg ondergeschikt ja, wat dat ja, betreft. Ja, ja. maar je, bent, je vertelt het verhaal. Je bent uh, ook wel de twee personages. maar voornamelijk de vrouw, inderdaad. Uh, hard werken lijkt mij Want die, die vloer, het is een, een enorme laag zand. Dat, dat, ja, dat, dat is niet eenvoudig, denk ik Nou, het is heerlijk om in het zand te spelen Het is alleen, het is wel vermoeiend ik, ik merk nu dat ik gewoon echt uh, heel erg moe ben Maar dat, dat heeft ook te maken met dat we veel hebben gerepeteerd en hebben gemonteerd, et cetera ja. Maar het is eigenlijk heerlijk in het zand want, uh, want je kan rollen en je doet je nooit pijn en, uh, Het valt heel erg mee, hoor dus zo moeilijk is dat niet. Het, het, het, de monoloog spelen, emotioneel is het wel zwaar. Mm. Want ze gaat, het is nogal een rollercoaster waar ze doorheen gaat. Dus ja. dat is vooral het vermoeiende. Maar de fysieke omstandigheden zijn zeer ideaal. Mm. In mijn voorstelling. In je voorstelling, ja. ja. Met geluid ook van... Dat is, ja, Geluid van het eiland is een beetje het thema van Oerol dit jaar. Maar het viel mij op dat er zitten mussennesten ja. in die manege... waardoor je een soort... soort ja. Ja, kakafonie kun je kankofonie kankofonie erbij ja, En er zijn ook zwarte duiven en die doen ook mee in de voorstelling. Soms gaan ze... We hebben één keer gehad dat er twee duiven met elkaar begonnen te zoenen. Nee. Terwijl ik naast mij te praten over de, de, de duizen. Liefde. Ja, liefde. Hè? Ja, het ja. is echt heel leuk. Ja, ja. Nou is het vaak zo dat voorstellingen, zoals in dit geval, speciaal worden gemaakt voor Oerol. Kun je dit vertalen naar het theater? Kun je hetzelfde, met hetzelfde gevoel dit ook in het theater doen, netje Carine? Nou ja, ik denk, uh, we hebben het echt gemaakt voor hier. Het is echt een voorstelling jullie, voor Oorold. Jullie hebben gerepeteerd in een huiskamer, in Precies. Haarlem heb ik begrepen. Dus. En we hebben dus gerepeteerd in een huiskamer. En daar, en we, echt tussen de schuifdeur. Ik geloof dat je een, een oppervlakte van drie vierkante meter had of zo om op te spelen. Nou, misschien vier. En, uh, dat is wel even wat anders, ja. Daar werkte die ook. Hm. Daar werkte die ook. En natuurlijk, weet je, het is geweldig dat we hier de ruimte kunnen gebruiken. En juist zo'n enorm publiek tegenover haar alleen, dat, dat werkt gewoon heel 400 goed. 400 man, hè? Ja, ja. ja, maar het kan. Ik heb daar wel uh, ideeën en fantasieën over dat we hier nog mee door kunnen. En heb je dat uh, dan, uh, Johanna? Ja, graag? ik kan mijn hele leven door. Ik kan namelijk in de, ah. ja, op, terugkomen op Oerol bijvoorbeeld. Maar de, de, niet met deze voorstelling. Maar ik kan ook naar kleine huiskamer en naar uh, middengrote zalen. Dus uh, ik zit goed. Je wil deze voorstelling nog heel lang blijven spelen? Ja, ja goed. altijd wel. Ga je nog film doen binnenkort? Ja, we gaan, uh, ik ga heel erg leuk. De uh, achtste groepers van Jacques Friens wordt verfilmd. Uh... Achtste groepers huilen niet? Ja. Oh, je en mijn uh, dochtertje gaat de hoofdrol spelen en ik speel haar moeder. Dat is, een... dat is fijn, Mooi hè? Familie. Dus wij werken in de vakantie, ja. <laughs> nou, veel plezier daarbij. Dank je wel. En nog bij deze voorstellingen. Hiroshima Mon Amour te zien uh, op Oerol in de Manege in Hoorn. En ook uh, Opium Televisie besteedt aandacht aan deze voorstelling... aanstaande woensdag in Opium op Oerol. En dat is om uh, rond zeven uur op Nederlands 2... Blijf even zitten, dames, ja. tot het tot drie uur is. Uh, ik had het net over het geluid, geluiden van Urol. Uh, u hoorde eerder al, eerder al geluiden van de opening, uh, delen uit een uh, soundscape... waren dat, dat geluidenspecialist Paul Cupido maakte. Hij is een eilander van Terschelling, Hij heeft altijd een recordertje bij zich. Dat heeft inmiddels geleid tot een, een mega groot archief... Zoekt u een wind, ik bedoel wind van buiten. Hij heeft er honderden, veel van die geluiden... die hebben hun oorsprong hier op Terschelling. Gisteren sprak ik Paul Cupido over, het geluiden, over de geluiden van Oerol... en de geluiden van Terschelling. een montage gehoord van eilandgeluiden, uh, onder andere weidevogels, en uh, fragmenten uh, uit de Brandaris die ik boven de Brandaris heb opgenomen. Je hoort sleepboten Holland, je hoort koeien, eenden, de zee, wind, je hoort een nachtegaal, een lijster, uh, eerlijk Vloeimans en een applaus van kikkers. Ja, ik ben mijn hele leven lang al ge, nou, geobsedeerd door geluid, kun je wel zeggen. En op de Schelling eh, maak ik heel graag opnames eh, in de natuur. En die opnames die verwerk ik eh, in mijn studio. En daar ben ik sounddesigner en daar maak ik dan eh, promo's voor, voor radio en televisie. En die hebben al, altijd een natuurlijk element. En meestal eh, komen de geluiden van de Schelling. Wat vind jij het mooiste... Het terschellinggeluid of het mooiste oerelgeluid, is het eigenlijk hetzelfde of niet? Uh, eigenlijk wel. Wat je net hebt gehoord, was voor mij een, uh, het ultieme oerelgeluid. Uh, dat zijn dan uh, zachte uh, trompetklanken van Erik Vloeimans. Op de achtergrond hoor je vogels en je hoort zachtjes de, de, het geruis van de bomen, uh, wind. Uh, en dat alles bij elkaar uh, lekker genietend op een grasveldje met een koud drankje. Ik vind het heel leuk om techniek en natuur te combineren. En voor dit jaar Oerel hebben wij een cadeautje gemaakt voor de 30-jarig bestaan. En dat heet Oerel Tweet. En Oerol Tweet is een uh, interactieve, eigenlijk een user-generated soundscape. moeilijk woord. Maar dat betekent zoiets dat uh, Twitterberichten een geluid produceren dat hier op de Schelling is opgenomen. Uh, een, een Twitterbericht, uh, waarin bijvoorbeeld het woord tent genoemd wordt, laat het geluid van een tent horen. tweet over fietsen, en dan hoor je een fietsbel. En wanneer je iets tweet over, nou, noem maar op, een, een muzikant, dan hoor je een stukje van die muzikant. Ga er eens kijken. Je ziet er alle tweets voorbij komen die over Oerol gaan. Allemaal verzameld. Uh, het geeft meteen het oerol weer, het eilandgevoel ook. Uh, het is eigenlijk gemaakt voor de thuisblijvers. Dus thuisblijvers, ga naar... www.oeroltweet.nl Ja, Paul Cupido was dat met zijn oerltweet.nl. Uh, ga daar naartoe en uh, zie wat, uh, wat er precies uh, bete betekent. Er loopt hier een meneer rond. Ik ga eens even vragen: hebben we allemaal mensen hier een koeptrommel in handen? Wat, wat, wat moet u daarmee? We mogen ze gaan schudden. We gaan schudden, u ook? Ja. Ja, ik ook. Ja. Schudden, iedereen heeft een koektrommel gekregen. Zelfs Carina Kroft en Johanna Ter Stegen. Uh, waar gaat het over? Dat ga ik u vertellen. Dennis Stroeken en uh, Henk Schoenmaker... die maken deze dagen de straten van Terschelling onveilig... met hun koektrommel-cacophonie. Het publiek, publiek mag... nee, moet zelfs meedoen. Tromgroffel is hier dan ook op zijn plaats. Hier zijn... de 80 seconden van... de mobiele eenheid heren, We hebben jullie ontzettend veel tijd om te oefenen hiervoor, maar vandaag even niet. Dus uh, wat mij betreft even het volgende. We gaan, normaal uh, beginnen wij met oraal drummen. Doen we straks weer op Westen op het plein. Daarna doen we een uh, stukje uh, Uitleg. uitleggen. Maar nu komt hij eraan, de finale. Jullie moeten echt meedoen. Zorg ervoor dat ze op Vlieland kunnen horen wat wij hier aan het doen zijn. Maak ze helemaal gek. Geef alles wat je hebt. Kom op. Kom we en we gaan nu herrie maken, zoveel op finale, als je kan. De in de finale. De finale, op die, kom maar. Ja, dan doen wij dan onze gong en onze bel nog eventjes bij. Heerlijk, heren. Wat, een, wat een heerlijke herrie is het eigenlijk. Ja, en, en ik begrijp dat jullie, wat lijkt je trouwens op Piet Reumer? Dat, uh, ik zal je heel sterk vertellen. Café Hesp, Amsterdam, kan je eten, kan je drinken. We zaten in het eetgedeelte, ik zat er al in mijn gezin. Piet Reumer komt binnen, kijkt me aan. Hij zegt: Sorry meneer dat ik u zo aankijk. Ik zeg: Hoezo? Hij zegt: Het is alsof ik mijn broer zag binnenkomen. Nou, dat is toch inderdaad een feit? Ja. ja. ja. Zeg, uh, jullie gaan zo dadelijk uh, weer op pad naar buiten toe? Uh, gaan zo naar, uh, wij gaan zo naar uh, West, uh, Brandaresplein. Onveilig maken. En uh, ja, morgen weer van allerlei leuke shows te doen. Oké, okay. veel plezier. De mobiele eenheid, uh, hou ze in de gaten. APPLAUS. Ik dank uh, intussen. Marina Kroft en uh, Johanna Ter Stegen, fijn dat jullie er waren. Ik laat jullie nog een tipje willen vragen, maar dat gaat er niet voor komen, denk ik. Hè? Mag ik heel even zeggen, heel, heel snel, uh, heel Atelier Oerol, Atelier Oerol. En dan vooral Clemens Partijn. Ik heb vorig jaar het voording gezien. Het uh, ziet er heel geweldig uit. Oké, okay, goed. Dank jullie wel. Veel succes met de voorstelling in de, in de, in de manege. Straks uh, Sabri saat over Oedipus, Jeroen Wielaert van de Sound Soundshow. En nog veel meer naar Journal. Van drie uur, maar ik dacht dat ik nu klaar was. Maar ik kan nog een halve minuut doorpraten. Had jij ook nog een tip eigenlijk, Johanna? Een tip? Een tip? Ja, leuk? Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Uh, uh, de Revo, Mephisto Wals. Gaan we zien. Tot straks na het nieuws van drie uur. Aflo.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 Nou, ik. Morgenmiddag van kwart over twaalf tot 2. De perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl